Drie uur, Lot Lewin met het NOS Journaal.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 De samenwerkende Armeense organisaties zijn blij met het besluit van de Tweede Kamer... om de Turkse massamoord op Armeniërs in 1915 nu officieel te erkennen als genocide. Ook zien de organisaties het als een goed teken... dat er een minister naar de herdenkingsplechtigheid in Armenië gaat. Ze hopen dat de regering de kwalificatie genocide zal overnemen.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 Zuster, met Astrid de Jong. 0800 1121, Dat is natuurlijk uh, het nummer dat je kunt gebruiken... Om, uh, om vragen door te geven en antwoorden door te geven. En um, ik heb dus een hele hoop vragen inmiddels voorbij horen komen. Maar een heleboel vragen uh, zijn ook inmiddels weer beantwoord. Dus eventjes goed de administratie uh, doornemen... Uh, ik zoek nog een antwoord op de eerste vraag van Roland. Die wil heel graag weten... Uh, wie ooit de namen voor groenten en fruit heeft bedacht. Dus mocht je dat uh, toevallig weten, 0800-1121. En hij wil ook heel erg graag weten... Um, hoe ze erachter zijn gekomen of het nou um, giftig was of niet als je iets at. Dus uh, 0800-1121, als je dat weet. Walter die vraagt zich af hoe het kan dat wij in uh, Nederland zo ontzettend veel goede sportmensen hebben. terwijl we zo'n klein landje zijn. Wim die wil meer weten over de klapschaats. Wie heeft dat ooit uitgevonden en is die er wel rijk van geworden? En ja, ik hoor net het verhaal van uh, René... nee, dat was niet René, nee, dat was André... dat je dus de chip bij een kat... dat je die gewoon kunt wissen... door er eventjes een magneetje bij te houden. En nou is, uh, is mijn vraag dan... Uh, <kliek> klopt dat? En uh, hoe kun je dan, vraagt André zich af... je dier wel nog uh, het beste beveiligen... zodat hij weer terugkomt als hij een keertje kwijtraakt? 0800-1121 gaat het even mis. Dan probeer ik de liedjes mooi aan te laten sluiten. En dan, uh, dan krijg je dus... Uh, dat je in je hoofd hebt zitten... dat het de Chip Chip Song is... maar dat het de Shoop Shoop Song is. Dus dat het eigenlijk nergens op slaapt. Maar wel leuk om weer eens te horen. Het was ooit... had Martijn Grabe een talkshow op televisie. Dat hij volgens mij maar uh, twee seizoenen gelopen. En uh, daar was dit... Was, uh, was de titelsong van. En dan kwam hij zo op op dit liedje. En ik, ik wilde daar heel graag stage lopen toen. En toen kreeg ik... De dus, uh, van school toestemming om daar stage te lopen. Maar er was in de zomer waren er helemaal geen uitzendingen. Dus het, het, altijd als ik dat liedje hoor, dan voel ik Andy blij. Van, ja, ik mag daar stage lopen. En daarna weer de teleurstelling van ja, maar er is helemaal geen programma om stage te lopen. Goed, lang verhaal kort. We zitten natuurlijk midden in de vragen en de antwoorden. En je kunt antwoorden doorgeven via 0800 1121. En dat telefoonnummer werkt ook gewoon als je um, de um, antwoorden door wil geven. Dus vragen en antwoorden via dat Hetzelfde telefoonnummer. Sjan, nu ben je er wel, hier denk ik. Ja, nu ben ah, ik er wel. Goedemorgen. He, fijn je te horen, Sjan. Nou, weer de Zuid. Ja, zeg ja. het dus. Ja. ja, het ging even mis net. Um, ik heb een vraag. Um, ik hoorde net die man over die katten en zo, en wilde katten. Toen dacht ik: van, hoe zit dat eigenlijk met kastanjes? Je wilde kastanjes <laughs> en tamme kastanjes. En wat is daar een verschil tussen? Maar ik kan je sowieso vertellen dat tamme kastanjes zijn niet gechipt. Dat, dat inderdaad. inderdaad dat dat, dat uh, weten dat, we, we bijna vond. zeker. Wilde volgens mij ook niet, hoor. Maar goed. En, um, en als er dan al wilde kastanje, zijn... Zijn er dan ook temmers of zo? Die ja. Er, uh, die wildere te krijgen. Kun je van een wilde kastanje een tamme maken? En hoe wild is een wilde precies. kastanje? Ja, ja, ik dacht... ja, ja precies. Wat, wat is het verschil? Ik dacht Moet ook je nou wel eens. Een stoppen? Ja. Dan mensen zeggen, we gaan wilde kastanje zoeken. Dat je denkt, nou zou je dat nou wel doen? Ja, precies. Met een zonnehandschoen <laughs> Ja, precies. In zo'n pak. Waar die ja, honden, precies, ja. hondentrainers... In zo'n pak. Ja, ik ga wilde kastanje zoeken. Ja, uh, ja precies. Ik vind, een, ik vind het een goede vraag, Jan. Ik hoop dat iemand ook een goed antwoord heeft... via 0800 ik, ik luister graag mee, ondanks dat ik af en toe wegval. Althans dat het internet wegvalt. Want ik luister natuurlijk in het buitenland via internet... en dan rijden de auto. Maar Welk buitenland zit je nu dan? dan? Ja, vlakbij jou, Duitsland. Ik zit in oh, Is te doen. Oké. Okay. Nou, ik zal wat harder praten als het over de kastanjes gaat. Dan kun je het goed horen. Ja, dat ja, is prima. Je <laughs> Dankjewel. <laughs> Dag, Jean. Oké, okay, hoi. Hoi. Uh, René, jij was er natuurlijk ook nog, hè? Want we waren helemaal niet uitgepraat. Nee, klopt. Nee, we, want uh, ik, uh, ik zette je uit gewoon omdat het nieuws er tussendoor kwam. Maar uh, wat had je ja. nog meer? Uh, ik had dan een, een half antwoord nog op, op de vlag. Ja. Kijk, dat die oranje is... Uh, en... Dat dan weet ik eigenlijk niet, maar dat hij van oranje naar rood-wit-blauw is gegaan, dat is gebeurd. Uh, dat weet ik ook niet precies hoe, maar ik weet wel dat we de eerste in de hele wereld waren die de drie kleur in uh, voerden. Nee. Ja. Oh, met oranje, blau, en blauw toen? Ja, uh, ja. Nee, gewoon met de rood-wit-blauw, dat waren we de eerste op de hele wereld met, met de drie kleur. Maar ik heb net geleerd dat we het in navolging van Frankrijk deden. Dus die had ook een driekleur. Dat zou best wel kunnen, maar dat was. Hoe noemen we dat? Wij waren de eerste die die driekleur hebben ingevoerd. Nou, dat is wel een beetje een raar verhaal. Als je zegt: het kan wel dat Frankrijk ook een driekleur had, maar wij waren de eerste met een driekleur. Dat kan niet. Nee, nee, nee, want volgens mij waren wij de eerste met, met de drie kleuren die je vast hebben gezet of zoiets. Hebben we hebben toevallig een paar weken geleden gehoord hoe het precies ziet, weet ik ook niet. Maar ik heb ook op de radio gehoord bij, uh, bij N.R. geloof ik. Nou, BNR. Ja, het, het, het was toevallig dat het daarover ging of zoiets. Dat uh -huh. klopt ook niet. Uh, ja. Nou, goed La, verhaal. Lekker kort. Ja. ja, precies. Even wat anders. Ik heb thuis een beetje last van, van muizen. Ja. Nou, heb ik uh, wel muizenvallen gezet en dan oh. pak ik wel een paar, maar er zit er eentje bij, die heeft toevallig de muizenval gemist en sindsdien komt hij niet meer in die muizenval. Nee. Mijn vraag is, hoe kan ik het beste een muis vangen? Maar nou, je hebt wel uh, op zich wel gehoord van die uh, dieren met die puntige oortjes en zo staart. Ja, maar een kat, maar ik heb 300, dus dat is niet zo. Oh ja, dat gaat niet samen, Nee. Ja. Nou, de, de beste en voor mij dan de meest diervriendelijke manier... om een uh, muis die slim genoeg is. Wat voor muisval? Heb je echt zo'n klapmuisval... dat hij zijn ruggetje breekt en dan ja. langzaam met het pijnlijke dood sterft? Hij uh, is zo'n zo zo zo klein dingetje. Ja. Dat is waar hij waar die, waar die helemaal lopen, vrouwt, maar dan zeg een hokkie. Oké. Oh, zo'n hokkie. Oh, ja. dat je hem naar buiten kunt uh, brengen... zodat hij een fijn leven met een grote familie ja. kan hebben in, de, in het bos. Oké. Okay. Uh, ja, maar daar trapt hij dat niet meer in. Nee, laten we zeggen, de oudste. Ja. Je hebt de eerste keer hem gemist. En sindsdien trapt hij er niet meer in. En de andere wel, de kleintjes wel. En wat heb je met die kleintjes gedaan? Die heb ik naar buiten gegooid. Oh, oké. Okay. Want als je die nou gewoon weer in dat hokje neerzet... dan denkt hij, hey familie. Nou, dat, dat, dat denk ik niet. Die oh. Dat is gewoon, gewoon, gewoon uh, Dan kijk je maar, die kleintjes zitten er zelf wel uit. Oké, okay. 0800 1121. We doen ons best, René. Dankjewel. Doeg. Doeg. Doeg. En Jan. Ja. Hallo. Jan Voets, dat was Vefda. De, uh, de kwestie is, er was een beetje onzekerheid omtrent de vlagverandering. Uh, ja. Van oranje, blauw naar ja. Op blauw. Ja. Ik heb het zelf al meegemaakt, de volgende maand 85. Echt waar? Met, is het uh, zo kort geleden? Uh, ja, het is dus 1945 is het toch weer gebeurd. Uh, ik heb ze nog zien lopen, de NSB in optochten door de straat in Zandam. En uh, ja, na de oorlog uh, werden wij zo uh, eigenlijk uh, een beetje getweedeeld wat betreft gevoelens omtrent oranje-wit-blauw. Dat werd geassocieerd met de NSB. En dat willen we niet. En toen heeft uh, de, de regering gebeurd... dat we nationaal hebben besloten om uh, de vlag te veranderen... in rood-wit-blauw met een oranje-wimpel. Oh. Uh, zo is het gegaan. En dat heeft niks met Frankrijk te maken. Het is gewoon een kwestie van dat uh, van hoger hand is het beslist. Dat uh, die vlagverandering zo doorgevoerd zou worden in verband met andere gevoelens. Want het oranje blanje werd werd niet meer geassocieerd natuurlijk met onze tijd van Oranje. Nee, uh, in tegendeel met het uh, verraad natuurlijk van uh, de andere kleur, die dit kleur was misbruikt, laat ik het zo maar zeggen. Maar het is dus heel vroeger toen jij klein was. Als er iets met de vlag gebeurde, dan was ja, die ik nog was niet oranje. Zo klein. Ik was twaalf jaar, want ik ben geboren in 1933. Ja, dus, dus toen jij zeg maar de hele oorlog bewust meegemaakt. Maar toen jij vijf of zes was, als als er dan iets met een vlag gebeurde, dan was dat een oranje, witte, blauwe vlag. Ja, wij hadden nog een oranje-blanje-bleu-vlag thuis, oh. eh, ook in 1945. En ik kan me nog goed herinneren dat we die oranje-blanje-bleu-vlag nog uitgestoken hebben met de bevrijding. En dat werd ook wel geaccepteerd en begrepen door de mensen, dat een heleboel mensen nog die vlag hadden. Maar wij hadden op dat moment nog geen rood wit blauwe gekocht, mm -hmm. want het was net in die overgang. Dus ik weet heel zeker dat in 1945 tot 1945, ongeveer ja, in de oorlog, uh, in Jeloma, die vlag niet uit de mond was. Nee. Het niet. Ja. Uh, maar uh, het, het heeft, de omslag is in 1945 gekomen. Uh, toen van de hogere hand bepaald is dat de vlag definitief veranderd zou worden van oranje blauw bleu naar rood blauw met een oranje-wimpel. Gek is dat toch, hè, dat het nog zo kort geleden is, allemaal? Ja. Maar zo is het gegaan. Ja. En, ik, ik heb het zelf ook gevoeld hoor. Want ja, je zag die NSB'ers door de straten lopen met die, met die vlag. En dat was een dubbel gevoel natuurlijk. En dat kon niet. Nee. En dat is echt de emotionele reden geweest waarom het veranderd is. Nou, dankjewel. Fijn dat je er even over belde, Jan. Ja, ik denk ik moet toch even recht zetten. Ja, precies. Ja. Nou ja, dat is. Het volgens mij niets met Frankrijk te maken. Het is. Uh, nou ja, wel dat we het, het oranje-blanje-bleu oranje noemden bleu ooit. Mooi. Sorry, ik praat dwars door je heen. Zeg het nog eens. Ja, ik verstond het niet. Nee. <laughs> de oranje-blanje-bleu bleu was natuurlijk best mooi. Ja. En uh, Ik weet nog dat ik, uh, toen ik een jaar of twaalf was... dat ik het best jammer vond aan de ene kant. Want ja, de geschiedenis was natuurlijk uh, zo geweest... als je de oude schepen ziet... Met dus de zeeslagen met de ruiter en noem maar op. Het was natuurlijk altijd oranje-blanje-bleu. Dat zat er diep in. En, maar het is misbruikt, die kleur in ja. de oorlog. En nu zijn we helemaal rood-wit-blauw gewend. Ja, zo zit dat. Ja. Alles wint. Nou, dankjewel Jan. Goed. Tot je dienst in elk geval. Dag. Ja, dag. Vins. Jallo. Hallo. hallo. Uh, ik had gebeld met een uh, antwoord op de vraag van Marta uit eerste uur. Ja. Die uh, met het geluid van uh, het verschil tussen Radio 1 en Radio 5 zat. Ja. Ja. Nou, ik uh, werk zelf bij een uh, ja, regionale zender in Noord-Limburg uh, en uh, ja, dat hebben we ook een beetje met die materie te maken natuurlijk. Mm -hmm. En uh, ja, allereerst is het verschil natuurlijk tussen etherzenders, dus de FM-zender zeg maar. Uh, die mogen in Nederland een maximale geluidsniveau uh, hebben. En dan heb je bijvoorbeeld de uh, agentschap Telecom, is een, uh, de, de instantie uh, die het allemaal controleert. Het is vroeger zeg maar, de radiocontroledienst. En uh, ja, die, die kunnen dat controleren met een zogenaamde spectrum analyzer. Dat is een apparaat uh, waarmee je dus het geluidsniveau uh, meten. En dan heb je, zoals het heet, een stokkenmasker. Dat is een soort trapeziumvorm. En uh, dat geeft de grenswaarde aan binnen het geluid moet blijven. Uh, je mag dus niet harder dan dat niveau. Uh, zachter mag wel, maar uh, harder dus niet. En uh, dan heb je dus te maken met de dynamiek in het geluid. Je hebt uh, platen waar zitten zachte passages in en, en harde pieken. En uh, ja, als je op die harde pieken moet afregelen dus... en dan komt het op neer dat je dus niet harder mag... betekent dat dat het gemiddeld niveau... Ja, een stukje lager is. En als je dan hele zachte passages hebt, uh, ja, dan, dan, dan kan het zijn dat het heel zachtjes wegvalt. En dat je het amper nog hoort, het geluid. Ja. Yeah. Uh, en dan heb je dus weer apparaten die in de radiostudio zitten. Dat zijn de zogenaamde compressor limiters. Mm -hmm. uh, ja, bekend type is zeg maar de Orban Optimod, zoals het mooi heet. <laughs> Ze zitten nu allemaal radio, radio nerds die gaan wat dichter bij de radio zitten. Ja. Ja, daar zullen we waarschijnlijk in jullie studio ook een paar uh, ja. aanwezig zijn. Ja. Uh, maar die, uh, die, die, die comprimeert en limiteert het geluid. Hè, dus uh, uh, hij, hij voegt het geluid als het ware samen. De harde passages die worden uh, gedrukt, zou je kunnen zeggen. En de zachte passages worden wat opgekrikt. Waarbij het, uh, uiteindelijk het gemiddelde geluidsniveau wat harder klinkt als het normaal zou zijn. Uh, en dat, dat wordt dan, uh, uh, ja, uh, vaak, je krijgt een soort vlakker geluid, zeg maar, een egaler geluidsniveau. En dat is van belang, omdat je uh, daarmee, ja, wat, wat, wat een meer eenheid krijgt. Anders krijg je dat hele zachte passages die je amper hoort, moet je de radio harder gaan zetten. En uh, terwijl de harde beat, zeg maar, weer te hard gaat, dan moet je de radio weer zachter zetten. Dus ja. uh, je wil een beetje een egaal geluidsniveau erin hebben. Uh, en, en, en, en ja, vooral commerciële omroepen vinden dat ook van belang... dat het uh, dat, dat gemiddelde geluidsniveau erg hard is. Want als mensen dan aan de radio draaien... dan knalt het er echt uit, weet je wel. Want dat valt ja. er echt gelijk op. Ja. En dat blijkt dus in de praktijk... dat mensen het langer op, of sneller op afstemmen, zeg maar. Het valt meer op. Maar daarmee heb je dus de dynamiek in het geluid... Uh, ja, een, een, een stuk ingeperkt. Eh, harde en zachte passages liggen dicht bij elkaar. En dan heb je bijvoorbeeld Radio 4... Mm -hmm. Klassieke muziek, daar is dynamiek juist heel erg belangrijk. Ja. Eh, daar daar er gaat het juist om hele zachte passages en, en, en hardere. Eh, er zit heel groot verschil in, eh, in het geluid. Dus daar is het apparaat wat minder strak afgesteld, zou je kunnen zeggen. Eh, zodat het wat een natuurlijker geluid krijgt. Maar het gemiddelde niveau eh, van het geluid wordt daarmee dus wel een stukje zachter ten opzichte van de rest. En, uh, maar dat, dat, ja, dat, dat, dat is weer de keuze die je maakt op een gegeven moment. Wil je de dynamiek in het geluid houden? Of wil je uh, ja, zo hard mogelijk, om het even populair te zeggen? Ja, dat alles ja, lekker in elkaar piekere, doorvloeit. Ja, dat, dat, dat de piek en dalen een beetje, ja, dat een beetje een egaal geluid wordt. Kijk, Radio 3 bijvoorbeeld, die zal kiezen om, om, om wat, wat harder te knallen... om het zo even uit te drukken. Nou, dan heb je met uh, die mevrouw... die had dan het verschil tussen Radio 1 en Radio 5... Uh, nou wil het zijn hoor dat radio 5 niet in de ether zit. Hè, op FM. Mm -hmm. uh, dat dus kun je niet op de autoradio de standaard FM radio's ontvangen. Uh, en waarschijnlijk luistert zij dus ook via de kabel. Dan kan het weer zijn dat de kabelprovider... Uh, ja, het, het verschil heeft in verschil, ja, de verschillende geluidsniveaus uh, die ze aanbieden. Dus daar kan het aan liggen. Uh, het zou ook nog kunnen zijn dat radio 5 ervoor kiest hè, om, om juist die dynamiek in het geluid wat meer te hebben. Radio uh, ja, nou 5 is op een wat ouder publiek gericht. Dus misschien dat ze kiezen nou weet je wat. Wij kiezen meer voor de, de, de, de zuiverheid van het geluid om het zo even uit te drukken. Uh, de, de, en, en dat ze liever meer dynamiek hebben dan dat het gemiddelde niveau uh, opgekrikt wordt. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar het zou ook de zin weer de kabel uh, kunnen zijn dat die het uh, op verschillend niveau aanbiedt. En dat plus is weer een iets ander verhaal. Er werd ook iemand aangehaald. Uh, daar heb je met digitaal uh, geluid te maken. En dat is dan weer natuurlijk wat, wat, wat makkelijker uh, ja, op elkaar af te stemmen. Maar uh, ja, het verschil dus tussen radio 1 en radio 5 uh, is, zoals ik het begrijp, op de kabel. En dat kan dus ook aan de kabellaar liggen. Ik, uh, ik hang aan je lippen, Vins. Wat doe jij nee, bij, uh, bij radio? Wat is het, L1? Nee, nee, nee, Maasland Radio. Maasland Radio, wat doe je daar? Uh, ja, ik ben een beetje algemeen... Uh, uh, shooter, zeg maar. <laughs> ik ben gewoon alles, ja. Nou, niet alles, maar als wat gebeurt, binnen ben ik daar geweest persoonlijk op te lossen. Nou, je hebt het in ieder geval heerlijk uitgelegd. Dank je wel daarvoor. Oké, okay, graag gedaan. En een goede nacht nog. Ik ga een plaatje voor je draaien. Oké, okay, dank je. Uh, dag, Fins. Hoi. 0800-1121. Met nieuwe vragen, want die heb ik weer nodig. En dit is Queen op Radio 1. Dat is natuurlijk uh, Radio Gaga. Sit down En Radio Gaga was dat. Ja, nog, uh, nog een stuk of vier vragen die ik niet beantwoord heb gekregen. En we zitten een beetje in de sporthoek. Gek is dat? Is er misschien iets gaande met sport? Nou Mocht je een antwoord weten, 0800 1121. Bijvoorbeeld waarom we in Nederland zo verschrikkelijk veel goede sportmensen hebben. Wat nu natuurlijk weer blijkt op de Olympische Spelen. Uh, Wim wil weten wie de klapschaats heeft uitgevonden. En of diegene daar wel uh, hartstikke rijk van geworden is. En dan heb ik nog een vraag over wat is het verschil tussen tammen en wilde kastanjes, wil Sean graag weten. En René heeft last van muizen. En die muizen, die, of die ene muis die hij nog heeft... die trapt er niet in dat hij in zo'n kooitje moet, uh, moet lopen. Dus hij vraagt om een oplossing. 0800-1121. En de allereerste vraag van vannacht is van Roland. De aubergine, de courgette, de banaan, de appel. Hoe komen die eigenlijk aan hun namen? Wie heeft er ooit bedacht van nou dit noemen we appel? Mevrouw Appel was natuurlijk volgens mij de eerste die een naam moest krijgen. Uh, wie heeft dat bedacht en hoe wist je wat je wel en niet kon eten? 0800 1121, als je, uh, als je kunt helpen. Ed? Goeienacht, Astu. Goeienacht, Ed. Uh, ik heb, uh, ja, ik heb al een uh, vraagje eigenlijk. Oh, mooi. Ja. Ja, ik vind, als, je, als je een fiets hebt, of een motorfiets, of een, een brom of dat soort dingen... ...heb je een standaard nodig om dat ding over in te houden. Ja. Omdat je er eens opstapt en je gaat er maar in beweging... ...en zelfs een kind van drie jaar kan dat leren... Ja. ...blijft hij in balans. Ja. Hoe kan dat? <laughs> <laughs> <laughs> oh, hemeltje. Nee, ik moet heel hard lachen, want ik weet nu al dat iemand dan... Uh, een, een natuurwet gaat uitleggen over voortgaande beweging en, uh, en de, de, de kracht van de uh, zwaartekracht waar ik bij de halverwege de tweede zin snap ik het al niet meer. Dus, ja. uh, maar jij wel, als iemand dit daadwerkelijk uit gaat leggen? Uh, ja, ik heb wel een beetje. Een beetje uh, wiskunde en natuurkunde, natuurkunde knoppen. Want ja. ik kan dus ik kan dus niet de formule vinden. Of, of, of, of, of een basiszinnen. Die dus, dat, dat zelftegenwoordig ding. Zeg maar hè? Ja. Dat de beweging. Dat het ding gewoon. Ja, niet omvalt. Maar jij hebt dat met fietsen. Maar ik heb dat. Ik heb dat met vliegtuigen. Ja. En ja, die vallen ja. niet om. Maar, maar dat die niet naar beneden vallen, dat zal ik gewoon nooit begrijpen. Het is me al honderd keer uitgelegd. Met uh, opgaande ja. kracht. Opstuwende krachten onder die vleugels en zo. Maar. Ja, ja, ja. Ik, ik zie ik al die mensen helemaal, erin. Ja. Ik, ik denk, het, dit moet toch ja. naar beneden? Ja. ja. Maar dit ja. He, heeft waarschijnlijk met elkaar te maken. Maar als iemand dat ook nog uit moet leggen... dan wordt het vanzelf kwart over acht. Ja, dus, dat is, ja, maar... dus ik hou het lekker op die fietsen en die motoren van jou. Ja. Waarom die niet omvallen ja. als ze eenmaal rijden? Ik vind het een prachtige vraag. En ik hoop zo dat iemand de moeite wil nemen om dat uit te leggen. Ja, ja ik ben er wel nieuwsgierig naar eigenlijk. Ja. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik dat ik krijg het voor elkaar om wel tijdens het rijden om te vallen met een fiets. Ja, oké, okay, maar dat is, dat is, dat is zelf op zeg maar, een manier manier een beweging maken, waardoor je dus uh, geen... Uh, nou ja, dat je over de stoepje rijdt. of Ja, het, ja het ik het weet niet wat het is, draag. maar bij Alperd mij... Praat, ja, maar. Ja. Ik denk dat de zijwaartse zwaartekracht bij mij heel sterk is of zo. Want ik, uh, ik, ik, ben, ik ben echt al een paar keer gevallen met de fiets. Dat is, uh... Ja, dat zijn we allemaal al, denk ik. Ja? Waarom doen we het ja, eigenlijk? Dan. Het <laughs> is een hele rare hobby. Ja. Nou, 0800-1121, waarom ja. valt de fiets niet om als we fietsen? Ja, ja hè? Nou, dank je wel, ja. Ed. <laughs> Goeienacht. Okay, Succes met die praat. Ja, dank je. Hoi. Doei. Ja, de vraag is het probleem niet. Het antwoord, dat wordt een probleem. Maar als je het wil wagen, ik hoor graag van je. Annemiek. Goedemiddag. Hallo. Ik heb twee vragen. De eerste vraag dat gaat uh, nog over de vlag. Ja. Waarom heeft Luxemburg dezelfde vlag als wij? Uh, het blauw zou iets uh, lichter blauw zijn, maar toen ik op de Raad van Europa zat en dan krijg je zo'n vlaggetje op tafel, en toen had ik precies hetzelfde vlaggetje als Luxemburg. Echt waar? Um, ja, heeft uh, België ook dezelfde vlag gehad? Is het toen het nog één geheel was in de geschiedenis? Heeft dan alleen België voor een andere vlag gekozen en heeft Luxemburg dan uh, onze vlag uh, gehouden? Ik denk dat het toch een uh, ergens een verband moet zijn. Ja, want uh, andere landen hebben nooit allebei dezelfde vlag. Nee, dat is, nou, daar ben ik nu ook wel benieuwd naar. Ja. En, um, en wat deed jij in de Raad van Europa dan? Uh, symposium over onderwijs. Oh, wat leuk. Ja, toch? heel leuk. Ja. Nou, 18 verschillende landen en allemaal zit je dan achter je eigen vlaggetje. Maar, uh, maar, maar er zijn toch meer landen in de Raad van Europa? Uh, wij zaten toen met 18. Oh, er was gewoon een, een, een, een bijeenkomst waar er 18 aanwezig waren. Ja. En wat doen we beter in Nederland qua onderwijs dan in die andere landen? beter doen. Dus. Um, nou, dan voor anders. Ik wil niet zeggen uh, dat iets beter is... maar het is gewoon wel heel interessant... om met, uh, met z'n allen ervaringen uit te wisselen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, dankjewel, Annemiek. Ik, uh, oh nee, ja, ik je had nog een vraag. Die ja. andere vraag was... Uh, uh, bij de schaatsen bij de Olympische Spelen... dan uh, reizen die banen linksom... omdat de meeste mensen uh, rechtshandig of rechtsbenig zijn... Ja. Dat is handige, maar dan vraag ik me af, als je nou hele goede schaatsen bent en je bent linksbenig, ja. hoef je dan bij voorbaat niet voor de Olympische Spelen in te schrijven? Of is het toch ook wel eens een linksbenige geweest die een medaille heeft gewonnen? Ja, volgens mij wel. Ja, dit is, dit he, ze hebben ons natuurlijk eerder in verdiept. Volgens mij kun je wel die spieren trainen, alleen het is gewoon zo dat, dat in, bij voorbaat meer mensen rechts zijn dan links. Maar ik denk ook wel eens, zou het niet eerlijker zijn... als de mensen die links zijn dan andersom mogen schaatsen? Maar de, ik denk dat het ook ongelukken geeft. <lacht> dat is wel anders. <lacht> maar ik, ik vroeg me af... Uh, kijk, je kan natuurlijk dat wel in. maar uh, ik, ja, hoe, hoe moet je nou weten of er ook wel eens een linksbenige schaatser... Medaille ja, maar dat, is, dat weten of? mensen. Mensen weten de raarste dingen. Dus um, even <lacht> kijken, ik moet even opschrijven dat ik het ook goed vraag. Maar een linksbenige schaatser ooit een medaille gewonnen... Ja, een ja. nou, mooie vraag, Annemiek. 0800-1121. Okay, Dank Dag. Dag. Richard. Hey, Astrid, Adeline, goeiemorgen. Nou, nou, nou, nou. <laughs> Zo een evenement is het nou ook weer niet, hè? Nou, ik, kijk, ik ben vraag de vrachtwagen voor <laughs> En die lost dat eindelijk naar, naar jouw programma, Astrid. En ik, ik kan geen woord vinden... Om te beschrijven hoe het programma loopt. Ah. En ik uh, heb wel... soms kan ik pauze, En dan in plaats van mijn collega zitten in de cabine. Dan loop ze hun naar de frakwaren en eh, set de radio aan. En los dat ik hier in je stem en... een manier hoe uh, jij komt hier met andere mensen. Uh, and en nou dat is ze hun... Dit is waar wij nodig hebben in deze eh. wereld. Ja, Ik if, vind if het programma praktisch. Ik ben 15 jaar vakwaar in En ik heb de gekozen hè, om s'nachts te werken. En zo'n programma als die van jou. Nou, die, die, die motiveren wij Chauffeur om niet in, die, in slaap te vallen. Ah, ga door, ga door. <laughs> nou, ik heb uh, eigenlijk. Ja, ja ik, ik heb eigenlijk uh, uh, een vraag. Ja. En dat is: Ook dat is het feit dat. Uh, Um, ik woon hier jaren, maar ik, heb, ik spreek Nederlands met een sterk accent. Ik, ik kan wel goed schrijven en lezen, maar praten, ik praat Nederlands met een sterk Barteler accent. Met, wa wat we, we, we, we, sorry, ja. met wat voor accent? Met? Ik spreek Nederlands met een sterk accent. Ja, buitenlands accent. Ja, en ik ga voelen ook ogen, hoor. Dat, dat, dat... Nou, nu val je helemaal weg, Richard. Dus je moet nu even weer je, je telefoon weer oh. even schudden. Oké. Okay. Ja. En waar, ik ben nu beter. Ja, waar kom je vandaan oh. dan? Ik kom uit Nigeria. Ja. Nigeria is in de buurt van ga Cameroon, ja. Ghana, ja. de van Afrika, ja. En, en ik woon hier jaren, ja, jaren. Ik ben... Uh, een paar jaar terug hier gekomen. En uh, het probleem is, ik spreek best wel goed Nederlands. Schrijven kan heel goed en lezen. Yeah. Maar ik spreek de taal met heisteren, bartelen, accent. En ik vraag me af: hoe kan ik uh, Nederlands spreken zonder uh, uh, zonder accent? Yeah. Ja. Ja, Hubert dat is de presenter van het programma uh at ja, ja, had ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, is ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Hij ja, ja, ja, ja, bijna zonder ja, yeah, ja, like ja, lost ja, in ja, program of van Astrid... is a liever Astrid ja, vragen... hoe kom ik ja, van ja, ja, ja, zodat ik kan... Ja, Nederland praat zonder zwale boterlijke assenten. Dat is een van mijn vragen. Ja, ik denk wel, dat wordt dus wel gewoon oefenen. Oefenen, oefenen, oefenen, oefenen. Nou, dat heb ik daar drie jaar. Ja, jaar. Twaalf jaar. Maar, maar, maar, maar, mij je wel goed verstaan? Ja, ik kan je wel goed verstaan, maar de, de lijn is niet zo heel goed. Ja, en ik in hoor inderdaad wel dat je, dat je een buitenlands accent hebt. Dus, uh, ja, ja, ja, ja. Nou, als mensen adviezen hebben, Richard, 0800 1121. Oh, dank wel. Je bent in schaal. Dank wel voor het programma. En alsjeblieft blijf doen, ik niet een nom van het programma. Fijn, dat hoor ik graag. Of het nou met accent oh. is of niet, ik ben er blij mee. Dank oh. oh. oh, je ja, Richard. Yeah. Okay. Oké, okay, dankjewel hè. Hoi, als je tips hebt voor Richard. Hans? Hallo Astrid. Hallo Hans. Hans. Hoi, Hans Landgraaf, helemaal uit het zuiden. Oh, je hebt ook een accent. Ja, ik heb er <laughs> een... Accent. Ja, zeg het eens. Dus. Ik kon trouwens je hele vorige gesprek via de telefoon horen... en niet meer via de radio, dat is wel vreemd. Ja, dat, nou, ik, ho ik, hoop, ik hoop dat dat zo is. Want als je de radio nog heel hard hebt staan... dan gaat het allemaal piepen en doen en zo hier. <laughs> dus. Nou, goed. Um, wat ik, even wilde, ik wilde een vraag stellen. Ja. Het komt eigenlijk naar aanleiding van... Uh, ja ik zit al twee weken naar de Olympische Spelen te kijken. En um, onder andere is daar de sport curling. Ja. dat Dus als ze met die schijven zo over dat ijs uh, schuiven, weet je wel. Ja, met die bezems. Um, Juist. ja, ja. En uh, maar nu is er in Engeland, of in Groot-Brittannië, misschien wel in uh, alle uh, um, landen van het gemene best, hè, uh, heb je ook een sport die heet Bowl. Bowel? Dat bowl, ja. Gewoon B-O-W-L. Dat is en met zo'n bal om... met gaten erin? En kegels? Nee, dat is, oh. Dat is bowling. Oh. Ja. Nee, ik heb het over bol. Dat zijn ook ovaalvormige ballen. Ja. En, ja, en dat wordt gespeeld op een soort filtermat. Maar ook in die grote afstanden zoals je bij curling ziet. Ja, kun je nog volgen? Ja, het is niet heel ingewikkeld. Ja, en dan uh, zijn er twee partijen en mensen gooien dan die ballen. één of twee. Er wordt eerst een klein balletje gegooid. Dat is het doel waar ze naartoe moeten gooien. Vervolgens gooien ze die ballen en wat ik dan altijd zie, en dan kom ik op de vraag. Op het moment dat de bal stil ligt, wordt er bijna altijd door de spelers met een klein pompje een stof opgespoten. Een vloeistof. En ik heb geen idee wat dat is. Ik zie ze hebben uit te lachen, maar het is echt... Ja. Ik denk gewoon, weet je, je, de vraag duurde zo lang... dat ik dacht, waar, waar gaat dat niet naartoe? Want we begonnen bij curling en toen kwamen we bij bol ja. en, ja. en toen kwamen we bij een filterveld. Dus ik dacht, waar, ga, ja. waar gaan we naartoe? Maar er, er wordt een, ja. bij, bij de sport ball ja. wordt dus een vloeistof op de... Op uh, de ballen. Hè? Dat zijn de ballen. Twee, um, ja, het lijkt een beetje dan mag kazen, maar dan in uh, rood en groen. Die rollen ook, die zijn ovaal en die vallen op het laatste moment. Vallen ze om als ze het niet snel genoeg zijn. Oh. En dan wordt er door die speler een vloeistof opgespoten Met zo'n klein uh, pompje. En ik heb geen idee wat voor dat is. En ik ben nog wel uitgebreid, daarom wil ik even inderdaad. Alles erbij, benoemen hoe ik tot de vraag gekomen. Ben. Ja, dat is ook prima, hoor. Alleen dan, ja. da, want ik vond het een prachtig verhaal. Alleen, ik, er gebeurt in mijn hoofd nog zoveel meer dan. Dus, uh, maar, maar er kwam opeens een vloeistof uit een pompje op de op de ja. Dus ik zeg, ja. ik zeg 0801121. Want er moet gewoon wel iemand ergens ooit zijn die ja. uh, die deze sport kent. Voilà, dat denk ik ook. En die de moeite wil nemen om het eventjes door te geven. 0800 1121. Dankjewel, okay. Hans. Nou, jij ook bedankt. Fijne ja. nacht nog. Hetzelfde. Doei. Doei. Dit is een uh, nieuw bandje. 13 mei spelen ze volgens mij volgens het, voor het eerst echt op een podium. Maar er is al een plaat. En die heet uh, Wherever. Het bandje heet Vineyard. de eerste keer is op de Nederlandse radio. Beentje fijnjaard rondom uh, zangeres Simone de Wolf was dat. En 13 mei, dat treden ze voor het eerst op in ons café in Amsterdam. 0800 1121. Dat nummer kun je gebruiken als je een vraag wilt stellen. Of als je Roland kunt vertellen wie de namen van al het groente en fruit heeft bedacht. Uh, als je Walter kunt uitleggen waarom Nederland zoveel goede sportmensen heeft. Als je Wim kunt vertellen wie de klapschaats heeft uitgevonden. En of die er rijk van geworden is. André wil graag weten of het waar is dat je een kattenchip kunt wissen met een magneet. En hoe je dan beter je kat kunt beveiligen. Sean wil weten hoe een wilde kastanje een tamme kastanje kan worden. En René wil weten hoe hij die, die ene slimme muis in huis kan vangen. Ed die vroeg waarom je niet omvalt als je fietst. Annemiek wil weten waarom Luxemburg dezelfde vlag heeft als Nederland... en of er ooit wel zijn een linksbenige schaatser... een medaille heeft gewonnen op de Olympische Spelen. Richard uit Nigeria wil heel graag tips om zijn accent kwijt te raken... En Hans die wilde meer weten over de sport bol. Oké, okay, ik ga het proberen uit te leggen. Dat wordt gespeeld met een soort schijven. Die vallen om. En dan spuiten ze er een vloeistof op. En hij wil graag weten waarom dat is en wat dat is. 0800 1121. Bruno, Goedenacht, Goedenacht, gastrit. Hallo. Alles goed met jou? Met mij gaat het goed. Oké. Okay. Hoe is het met alle Bruno's? Goed. Goed, Gelukkig. Goed, goed. Uh, ik had een vraag. Kun jij muziek lezen? Uh, een beetje. Nou, ik heb vroeger op zangkoor gezeten. Een kerkkoor, hè, Toen ik het school gewoon uh, de jongen. En toen kregen we dan zangles. Ja. En de notenbalk was toen... Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. T, ja. Ja, toen was het ja. nog si. Ja. ja. Ja, ja. Nu is het... C, D, E, F, G, A, B, C. <laughs> ja, dat is raar, ja. hè? Waarom hebben ze dat eigenlijk veranderd? Want vroeger kon ik dat lezen. Net uit een boekje had het ware, weet je wel. Ja. Maar als ik het nou zie, dan mocht ik het... Tekenen. Ja, nou staat die, die op die lijn getekend. En die, de, de, de, die notie staat op die lijn getekend. En, en die andere notie staat weer... Op een lijn getekend wordt het lijntje dat zo doorheen gaat. Ja. Kijk, als u dat eenmaal weet, dan, dan, dan gaat het al. Maar ik zit nog steeds in mijn gedachten dan... De C was vroeger dan de Do. Ja. En, en gaat zo steeds wat verder jong. Doen ze nog eens? De C en dan? D? De C, D, E, F, G, A, B, C. En dan ja. ga je weer verder met D. Do, Re Mi. E, F, nou, en hij je hem terug gehad, vroeger was het dan zo van do, re, mi, mi, Si do. Dan was het do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Dat was terug. En nu is het c, b, a, g, f, e, d, c terug. Ja, dat is heel onlogisch, hè? Ja. Maar waarom hebben ze dat eigenlijk veranderd? Ja. 0800-1121. Want als je nou met een kruiswoordpuzzel bezig bent, dan wordt er ook wel eens gevraagd een muzieknoot. En er staan bijvoorbeeld twee of drie vakjes open, wat je in moet vullen. Mm -hmm. Nou, als het, als het uh, met drie vakjes is, dan is het makkelijk, dan is het gewoon de sol. Want dat zijn drie letters. En, en de dat zijn dan allemaal twee letters, en dan kun je even soms een, een beginletter. En dan je bijvoorbeeld met beginletter van de R of de N. Of, of de, ik wil dus een keer zo invullen. Goed. 0800... Nou, nou, een beetje. <laughs> ja. nou ja, je maakt het misschien voor mij ietsje ingewikkelder dan nodig is. Maar dat kan nee, geheel en, is... en al aan mij liggen hoor, Bruno. Nee, het is niet in je Nee, het is ook zo. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, door... nee, nee, nee, nee, Bruno, Bruno, oh, sorry, Bruno. Bruno. Sorry, sorry, nee, het helpt sorry. niet om ja. het nog een keer uit te leggen. Dus ik, nee. maar het is volgens mij gewoon volstrekt duidelijk. Waarom we, ja. want, want volgens mij bestaat het allebei nog steeds. Doremi, Fasol, N, CDE, FGA, BC. Maar um, waarom die twee dingen naast elkaar verstaan, bestaan 0801121. Ja, maar als je nou even tussendoor... Even stuk. ja. Een, een muziekboekje koop, een notenboekje of zo... Ja. dan zie je niet meer van Do, re Mi, Va. Dan begint het altijd weer met C, D, E, F, G, weet je wel? Ja, waarom doen dan? ze dat niet met Do, re Mi? Ja, dat hebben ze afgeschaafd, denk ik. Ja, 0800-1121. We gaan het proberen, Bruno. Is goed, meisje. Doei. Doei, doei. Doei, doei. Leuk, hè? Zuid de Sound of Music. Joop, goeienacht. Goeienacht. Hi. Hallo. Hallo. Over die namen van die uh, ja, app appels of zo, ja. of uh, fruitsoorten. Ja, dat, dat, uh, dat kun je zelf verzinnen. Die, oh. die Pink Lady is door een of andere lady in Australië verzonnen. En uh, <kwijnt> nou, ontwikkeld, zeg maar... Maar, maar vroeger, hoe een appel en, peer en een peer en zo, ja, dat weet ik allemaal niet. Maar, kijk, nou, dat, dat was net, de vraag. De dus, uh, Pardon? Dat is de vraag. Ja, oké, okay, maar ik bedoel, je hebt de moderne tijd en, en hoe woorden vroeger zijn. Kijk, een tafel, ja, dat, dat weet niemand meer. Maar, dat, maar nu, als je bijvoorbeeld een trein hebt en je bent een bekende schaatser, dan wordt hij gewoon daarna vernoemd. Ja, dat, dat werkt met fruit uh, tegenwoordig ook zo. Ja, maar dat is inderdaad, uh, dat is inderdaad als ze een, een naam krijgen, een bepaalde appel. Maar ja, weet je, van sommige woorden is etymologisch te achterhalen... waarom ze ooit zo genoemd zijn. En hij wilde dat gewoon graag van de aubergine en de cochet en de bananen en de appel weten. Ja, maar ja, als ik dan zeg de hand of zo... waarom heet de hand de hand... Ja maar, dat is, maar, ja, maar dat is precies. weet je, sommige, mensen, sommige woorden zijn gewoon te herleiden. Dus misschien dat iemand wel weet waarom een hand in hand heet. Ja, ik snap het wel, maar ik denk dat dat heel lastig <laughs> het is. Het wordt moeilijk okay, te kan. vinden. Nou, maar ik heb eerlijk gezegd heb ik een soort theorie daarover. Ja. Maar het, het is ook weer echt nergens op gebaseerd zoals je van mij gewend bent. Maar bijvoorbeeld een appel. Op een of andere manier, als je een hap uit een appel neemt... Dan, mm -hmm. dan, dan klinkt dat een beetje als appel. Ja, er komt altijd iemand op de radio en die heeft daar zo'n beroep van gemaakt. Lijkt ja, wel, maar die, die, die verzint het de plekken ja. bij elkaar. En dat doe ik nu ook. is wel knap. Ja, maar een banaan weet ik, weet ik niet. Nee. Dit, maar ja, op een gegeven moment inderdaad zijn klanken gewoon verworden tot woorden ooit. Maar volgens ja. mij zijn de aubergine en de courgette iets nieuwer. Misschien dat, die, dat daar nog wel een verhaal achter zit. Oké, okay, nou, zal ik mijn vraag stellen? Ja. Oké, okay, nou. Um, het is wel heel simpel, hoor, uh, voor diegene die het weet. Maar uh, ja, ik zal het toch maar stellen. Uh, waarom uh, um, is als het koud is, uh, zit er dan meer uh, of minder zuurstof in de lucht, dan in warme lucht. Ja. Dat, dat, dat, daar zit een verhaal achter... en er zijn mensen die dat weten. Ja, want het is nou... erg koud. En ik denk, ja. als je altijd in deze kou moet leven... dan lijkt het wel alsof je... minder zuurstof krijgt of zo. Ja. Ja, ik zit nu te denken aan als je op een berg op grote hoogte komt... dan is het natuurlijk ook koud en dan heb je ook een zuurstofprobleem... maar dat heeft ook met hoogte te maken. Ja, precies. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Ja, en aan de maar andere kant denk... stijgt warme lucht, stijgt op. Dus... Ik weet ja, het. Maar goed, dus, goed, iemand die kan dat vast wel even uitleggen. Dat, uh, daar zijn mogelijkheden toe, denk ik zomaar. Ja. ja. Nou, ik ben toch wel een beetje benieuwd. Nou... Uh... Succes dan. Dankjewel Joop. Hoi. 0800-1121. Igor. Hallo. Hallo. Uh, mag, mag ik proberen ook nog een antwoord te geven op de vraag van... waar komen de namen vandaan van fruit andere? Ja hoor. En sowieso. Nou, heel veel woorden in Europa en uh, ook uh, Azië komen uit Sanskriet. Ja. Uit India. En uh, die zijn in, uh, in dit taalgebied terechtgekomen, en er zijn heel veel woorden uit herleid. Ja, maar dan moet zijn herleiden dan, terug dan dan naar dan het oude India's. En dan blijft de vraag: waarom iemand ooit een appel een appel genoemd heeft? Ja, nou, wat jij zo net zei, uh, dat van het geluid onomatopoeie. Ja. Ja. En waarom heet een onomatopee een onomatopee? Ja, dat is een mooie vraag, ja. Hè? ja, het is een beetje de vraag... wat waarom, voor kleur wordt de smurf als je ze heel dichtknijpt? Een palindroom bijvoorbeeld, palendroom. Nee, maar Igor, nu ga je zeg ja. maar, nieuwe oh, ik, vragen ja, ja, had... toevoegen... terwijl je probeert een ja. antwoord te geven. Ja, <laughs> nee, maar mijn vraag was uh, eigenlijk... Uh, waarom kan je een uh, vel papier maar zeven keer vouwen? En wat is daarvan... Uh, ja, de wisk wiskunde gezien, uh, de, de, de, ja, de oplossing. Kun je in een vel papier maar zeven keer vouwen? Ja. Maar. Dat schijnt een gegeven te zijn, ik heb het nog geprobeerd. Maar dan moet er wel een soort restrictie aan zitten van hoe groot het oorspronkelijke papier is, toch? Ja, dat maakt niet uit. Hè? Ja, als je een heel dun papier hebt, dan wil dat ook niet. Niet waar. Je dan zeven keer vouwen. Even een papiertje pakken, hoor. Ik kan het helemaal mis hebben, maar <laughs> ik heb dit gehoord van iemand... en ik heb het oh. uitgeprobeerd. Even papiertje pakken. Dit is gewoon een A4'tje. Ja, van, van, van de... Eén. Ja, van de hoek naar de hoek, andere hoek. Oh, oh. moet dat... Maar het is ja, geen vierkant he? papiertje. Het is overdwars. Het is geen vierkant papiertje. Nou, dat geeft niets. Nou, ik maak de hoek. A4 is dit. Zijn ze zat zo blij mee als ik de gebruiksaanwijzing van de studio aan het vouwen ben. Eén keer dubbel. Kan even duren, dit hè? Ga maar even iets voor jezelf doen? Twee keer dubbel. Drie, drie. Ik vind, dat is ook echt wat voor mij: dat ik het ook nog heel netjes wil doen. Drie keer dubbel. Vier keer dubbel. Vij ik echt word plat, vijf keer dubbel. Nee, vijf keer dubbel wordt al lastig. <laughs> ja. Zes keer dubbel. Nou, zeven keer gaat me niet eens meer lukken hoor. Nee, zeven keer dat lukt niet meer. Maar is dat met dun papier ook zo? Want je zou kunnen denken dat het op een gegeven moment zo dik wordt... dat het gewoon niet meer kan. Maar dun papier zou dan vaker kunnen. Ja, ik heb het ook maar gehoord. Maar misschien dat, er, dat iemand uh, bekend voorkomt. Ik moet eigenlijk even een krant hebben. Ik heb het gevoel dat met een krant vaker kan. Maar die, dat zou je zien. We zijn zo gedigitaliseerd dat ik hier geen krant meer heb. Ik ga, ik ga hem laten zoeken. Maar als iemand dit verhaal kent. 0800-1121. Goeie vraag. Ja, en uh, van die uh, namen, dat wil ik ook wel weten. <laughs> Eigenlijk willen we gewoon alles ja, best wel weten. Het ook andere talen. Bijvoorbeeld uh, chocola komt van chocolato. uit het... Uh, het Maya geloof ik. Maar ja, dat, nou, dat moet is... er ook weer ergens. Maar het is het sommige woorden zul je nooit uitvinden. En um, sommige woorden zijn uh, sommige woorden die, uh, die zijn um, ja gewoon heel makkelijk te verklaren. Dus dus we kunnen wel allerlei voorbeelden nemen. Maar hij wil graag die groente- en fruitdingen weten. Nou ja, oké. Okay. Ja, zo, zo werkt het dan. Dus dat gaan we dan gewoon uh, nu proberen te beantwoorden. Dankjewel, Igor, voor je mooie vraag. Ja, oké. Okay. Nou, uh, goede voortzetting. Ja, dankjewel. Oh, hoi. Hoi. Hoi. Sjoerd. Goedemorgen, Astrid, maar Sjoerd. Hé, hey, Sjoerd. Goedemorgen. Dat van het papier klopt hè. Er is geen vel papier op de aarde groot genoeg. Je kunt geen enkel vel zeven keer uh, dubbelvouwen. Ja, waarom dat niet? Ja, geen flauw idee, maar ik heb het al met allerlei dingen geprobeerd, dat wil echt niet. Jij hebt het ook vijf, natuurlijk vijf weer kan geprobeerd. Al, je ja. wat? vijf kan, zes, wat moeilijk, maar zeven is onmogelijk. Er is geen speelpapier groot genoeg, dat je zeven kunt vouwen. Ik vind het een en raar praatje. Ik het ook is dat weet ik ook niet, maar het kan echt niet. Nou, ik, uh, ik, ik ga de hele week alles vouwen. <laughs> ja. Ja. Hey, ik, uh, ik rijd net in Den Haag, ik ben nu net op weg naar Hegel, maar... Dan reed je allemaal, ik reed net op uh, die rondweg en er waren allemaal auto's met CD voor mij. Ik diplomatiek Oeh. Dan zullen we allemaal ambassadeurs zijn, denk ik of zo. Maar nou is mijn vraag, want ik hoor op, wel eens het uh, begrip consul. Ja. Wat is nou het verschil tussen een ambassadeur en een consul? Oh ja. Heeft dat met het land te maken? Heeft dat met uh, de, of wij het land wel of niet erkennen? Of. Uh, wat is het verschil tussen een consul en een ambassadeur? Nou, dat is een prachtige vraag. Is er, wel een, is, er wel een, is er wel een verschil? Is het gewoon een synoniem? Of, uh... Ik zeg 0800-1121. Nou, dankjewel meneer. Ja, ja, jij ook bedankt. Rij voorzichtig als je hoort. Ja, doe ik. Doeg. Hoi. Dus 0800 1121. Als je een antwoord hebt voor short, of als je een vraag wilt stellen straks na vier uur, gewoon nog twee uur lang Nachtzuster op Radio 1. En ik heb vannacht heel veel vragen die nog niet beantwoord zijn. Dus ik hou me van harte aanbevolen. 0800 1121. Nachtzuster, een